Mogelijk speelt daarbij mee dat Defensie veel nieuwe medewerkers nodig heeft. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump bedankt... voor een afspraak die hij zou hebben gemaakt met de Russische president Poetin. Trump zegt dat Poetin hem heeft toegezegd... een week lang geen aanvallen uit te voeren op Kiev en andere Oekraïnse steden... vanwege de extreme winterkou. Trump noemt de toezegging van Poetin erg aardig. Zelensky spreekt van een belangrijke verklaring... Onduidelijk is wanneer de afspraak ingaat en om welke steden het gaat. Rusland heeft de toezegging niet bevestigd. Het militaire bewind in Burkina Faso heeft alle politieke partijen in het land ontbonden... en het bestaan ervan wettelijk onmogelijk gemaakt. Volgens de junta, die in 2022 de macht greep, was er een wild groei aan partijen ontstaan... wat zou hebben geleid tot excessen en verdeeldheid onder de bevolking... De partijen mochten al niet meer actief zijn in Burkina Faso... maar dat is nu wettelijk bekrachtigd. De machthebbers zeggen dat ze wel met voorstellen willen komen... om nieuwe partijen mogelijk te maken. De drie Nederlandse clubs in de Europa League zijn allemaal uitgeschakeld. Feyenoord verloor in Spanje met 2-1 van Real Betis. En go Ahead, Eagles had thuis niet genoeg aan een 0-0 gelijkspel... tegen Braga uit Portugal. FC Utrecht was al uitgeschakeld en verloor in Schotland met 4-2 van Celtic weer. Vannacht in het Noordoosten nog sneeuw. Het koelt af naar 0 tot min 2 graden. Overdag geregeld zon, maar ook bewolking. Maxima van 0 graden in Groningen tot 7 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Give in the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 up here Lose control. patience patience some patience, patience. Je Van Dit is ZFM. Let's listen to me. Zfm 106.9 FM